ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan maar een paar korte files. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 5 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 5 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen voor Amsterdam meer 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Palabras, porque los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no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 This is Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Videobeelden van het bombardement op Hawija in Irak... zijn niet opzettelijk achtergehouden. Dat concluderen twee onderzoekscommissies. Ook de commandant die na het zien van de beelden... niet alarm sloeg over mogelijke doden, handelde zorgvuldig. Later bleek dat er 70 mensen waren omgekomen. Bij een lawine in het Franse skigebied Val d'Isère zijn drie skiers omgekomen toen ze buiten de piste aan het skiën waren. Gisteren was al code rood afgegeven in het gebied vanwege extreem lawinegevaar. En Fiat heeft bij drie verschillende onderzoeken 3 miljoen aan illegale sigaretten in beslag genomen. Als die waren verkocht was de overheid ruim 4 miljoen euro aan accijns misgelopen. Eén verdachte zit nu vast. Het weer vanavond en vannacht droog, lichte voorstook, morgen flink wat zon, maximaal 4 graden dan. Dit is ZFM. You make it through. you're down on the bottom, there's nothing. Gonna shout it to the top. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met elk café is het red bekend. Op weg naar huis zijn er wel tien. Bij ook een bar wordt hij erkend. Want hij vertelt graag over wat hij heeft gezien. Dat hij jaagt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 de vlucht vertrok uit dat land. Als journalist die hij gevangen. Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in? I'm uh -huh. Zet FM app. En blijf op de hoogte voor het laatste nieuws uit Zandvoort Down in the depths of my soul. Feeling a loss of control and in the spirit. So colorful call it. Family.